Uur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 In Overijssel in Wanneperveen is een, in een leegstaand hotel een grote brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het rieten dak. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Toen de brand begon waren er naar schatting vijf mensen in het pand. Zij konden op tijd naar buiten komen. Volgens RTV Oost lijkt het erop dat het pand niet meer te redden is. Het hotel zou eind deze maand geveild worden. In bedrijven met meer dan 50 werknemers moet verplicht een defibrillator aanwezig zijn. Vakmond FNV wil dat dat wordt opgenomen in de Arbo-wet, zei vicevoorzitter Jonge Nieuwsuur. De aanleiding voor het pleidooi is de hartstilstand van de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens de EK-wedstrijd denemarken finland en duikers die meededen aan een afvalopruimactie op de Noordzee hebben gisteren urenlang vastgezeten, omdat de kustwacht dacht dat ze betrokken waren bij cocaïnesmokkel. Hun schip werd geënterd door een zwaar bewapende politieeenheid. De politie bevestigt dat het schip van de vrijwilligers is onderschept, maar zegt dat er niks is gevonden.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 Maak ze naam van de zon schijnt Dus pak je radio. Pak je radio. naar het Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerviert.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 That I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 een hoofdletter zetje van zon, zee, Zandvoort en Zomerhit. Velvet sky, I'll make a wish, send it to heaven, then make you want to cry. The tears of joy for all the pleasure and the certainty. Get away surrounded by the comfort and protection. Nee <gül> When I lose control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 control black on the ground.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 Je me quiere, je me zamps. Pues. Je me quiere, je me zamps. Je me quiere, pues. je me zamps. Pues. Una y otra vez, una y otra vez. Vamos a hacerlo. Weinig pues. mee, es que me vuelve loco, me de Si quieres, yo te llevo a San Juan. Y todos dirán que no existe nadie que se mueva así. Bijhalo.